...Judy Stubinitsky met het NOS-journaal. In Rotterdam zit er onder gas vanwege een gaslek... ...dat ontstond aan het einde van de middag onder het asfalt in de Boezemstraat in de wijk Krooswijk. Waar het lek precies zit is niet duidelijk. Uit voorzorg is de gasleiding in de straat afgesloten. De brandweer bekijkt nog of de bewoners van de 60 woningen vannacht hun huis uit moeten. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met een begroting van zo'n 1000 miljard dollar... Zoals op het nippertje voorkomen dat veel overheidsinstanties na dit weekend hun deuren moesten sluiten, die draaiden nog dankzij een noodwet die de financiering tot vrijdagavond garandeerde. De staat kan nu in elk geval tot oktober volgend jaar geld uitgeven. De NAVO heeft na zeven jaar de militaire trainingsmissie in Irak officieel beëindigd. Dat gebeurde tijdens een ceremonie in de beveiligde groene zone in Bagdad. Maandag werd duidelijk dat de missie niet wordt verlengd. Reden zou zijn dat de Iraakse regering niet langer toelaat dat buitenlandse militairen nooit vervolgd kunnen worden. In Florence hebben zo'n 10.000 mensen een herdenking gehouden voor de twee Senegalese straatverkopers die deze week werden doodgeschoten. De Italiaanse schutter had racistische motieven en pleegde zelfmoord. Ook in andere Italiaanse steden waren protestdemonstraties.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 Groningen won thuis met 1-0 van Utrecht. Vitesse versloeg in Almelo Heracles met 1-0. De winnende goal viel in de 86ste minuut. NEC VVV eindigde in 2-0. Het weer, vannacht mogelijk buien, vooral in het westen. Morgen steeds meer buien met kans op hagel en natte sneeuw. Het wordt dan maximaal 7 graden. Dit was het.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 Then I I want a freak in the morning, a freak in the evening I want a freak in the morning, a freak in the evening just like Femmes, Nightwalk, Nightwalk, Radio, Radio on Radio, Mario on not very Is it on, is it on, is it on? What Because... a Fijne dag.